11 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam... rijden tijdelijk geen treinen. Vanmorgen reed een trein bij een hoek tegen een kruiwagen... die op de rail stond. Later werd op die plek vier flessen met perslucht en een duikpak gevonden. Reizigers met Vira-treinen moeten rekening houden... met een vertraging van een half uur.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 Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. In Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Spouwbeek en Knoppen Ten Essen staat 4 kilometer en is de rechterrijstrook dicht.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 Plus pakkende verhalen van Franka Treur, Dolferoen, Maarten het Hart en vele anderen. En winterrecepten van mijn moeder. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl. Nu in de boekhandel. Gebron Bakker winterboek. Het cadeau voor de koude winteravonden.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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan tafel vanmorgen de politiek leider van de Partij van de Arbeid, Job Cohen. Alexander Renouj-Kan, voorzitter van de SER, ook wel de baas van het poldermodel genoemd. En Martijn Jonk. Vandaag neemt hij afscheid van de JOVD, zeg maar de enige kritische tak van de VVD. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Een mini-top hebben we dus vanmorgen. Zes dagen voor de echte top in Brussel. Wat als het misgaat met de euro, daarover gaan we het natuurlijk hebben vanochtend. Maar zou het ook goed kunnen gaan in Brussel? En bestaan er nog politici die wel oplossingen hebben? Dat gaan we horen vanmorgen. Ja, en zoals altijd uh, pakken we de zaterdagkranten erbij. En in alle kranten wordt uh, uitvoerig geschreven... over het conflict binnen de FNV, de grootste vakcentrale. En dan gaat het over de koers uh, van de FNV... over de pensioenafspraken en het bijzonder. En ze zitten nu op dit moment onder leiding van Herman Wijvels en Han Noten, eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En Herman Wijvels, die is oud-baas van de Rabobank. Die zitten met elkaar te vergaderen. Meneer Renouit-Kan, en we begrijpen dat de Sociaal-Economische Raad... eigenlijk ook wel last heeft van dat conflict van de FNV. Er worden geloof ik op dit moment nauwelijks adviezen gegeven... omdat er ja, niet verraderd kan worden omdat de FNV zo in de penarie zit... Nee, dat is echt helemaal niet waar. Gelukkig maar, we werken door. Maar ik denk dat we er allemaal, niet alleen de SER, wel belang bij hebben... dat de FNV op een goede manier uit deze vergadering komt. Want zonder een goed functionerende FNV is het inderdaad moeilijk... om binnen het poldermodel vooruit de overlegeconomie van Nederland... tot zaken te komen. Ja, maar U zegt dat het niet waar is dat er uh, niet echt vergaderd wordt... Zeker en dat niet. er geen adviezen komen, maar u heeft er wel last van, begrijp ik. We, we zouden er last van hebben als het op lange termijn eh, binnen de FNV niet tot eenheid komt over de te varen koers. Dat is absoluut zo, maar nogmaals, wij niet alleen. Het is voor Nederland heel belangrijk dat we een goed functionerende vakbeweging hebben. Ja, en als er nou vandaag eh, als uitkomst is, eh, we gaan de boel toch eh, opsplitsen omdat de meningsverschillen eh, veel te groot zijn. Wat zegt u dan? Dat lijkt me eigenlijk een heel, heel, heel onwaarschijnlijk resultaat. Dus? En eh, daarmee zeg ik dus ook dat ik vooral hoop, maar ook wel vertrouw dat dat niet gebeurt. Waar, waar baseert u dat vertrouwen op? Want dan heeft u dus al uh, signalen gehoord dat het wel goed komt? Nou, nee, dat niet alleen. Het is ook een simpele analyse. De FNV heeft er echt belang bij om gezamenlijk verder te gaan. En ook alle onderdelen van de FNV hebben daar belang bij. Zo M simpel is het. M meneer Cohen, de, de FNV is toch... Uh... Ja, een soort van een zusterorganisatie. U bent daar toch enigszins uh, familiair politiek uh, mee verbonden. O hoe kijkt u naar zo'n conflict? Want het is wel, uh, het is wel bij, een, uh, bij een familielid. Ja, dat is ook zo. Uh, en ik zou het ook. Uh, uh, ik, ik, ik hoop ook erg dat het. Uh, um, uh, en voor Nederland, en voor de vakbeweging. Uh, dat het goed gaat. En ik zou het ook erg wenselijk vinden... dat, dat men zich ook nog weer heel goed realiseert. En ik ben er ook van overtuigd dat iedereen zich dat ook realiseert. Dat een stevige vakbeweging. Ook zeker in de tijd die eraan zit te komen. Van het grootst mogelijke belang is. Ja, maar zegt het ook iets over het, over het model dat wij in Nederland hebben. Het poldermodel. Er is een grote groep Nederlanders blijkbaar... die zich grote zorgen maakt over... in het, in het bijzonder dan dat, dat pensioenakkoord... mensen ja. zien hun, uh, hun spaargeld eigenlijk verdampen. Maar ja daarom denk ik ook juist dat dat pensioenakkoord van belang is. En je zal daar een stap in moeten zetten. En uh, nou, daar, zit, daar zitten natuurlijk ook, ook, ook, ook, ook hele lastige kanten aan. Uh, he, de jong-oud-discussie die daar een rol in speelt... die zou je op een goede manier moeten oplossen. Uh, maar niks doen, uh, dat is niet goed. En uh, ik begrijp ook heel goed dat binnen de FNV die, die bij wijze van spreken aan de ene kant de polderstroming, aan de andere kant het idee van wij moeten opkomen voor onze mensen, dat je die dat het allebei speelt. Ja. Maar ik zou hopen dat je daar ook uh, nou ja dat je in staat bent om die met elkaar te verbinden. En ik denk ook dat het mogelijk ja, is. U bent ook lid van de FNV? Ik ben er geen lid van. Uh, maar het, uh, mijn, mijn, mijn, mijn verbondenheid daarbij, die is er, die schoot. Uh, ja, en welke lijn staat u eigenlijk achter? Nou, ik, de lijn, die, uh, ik vind dat je, die bij, dat je die beide zaken met elkaar moet, uh, moet, zien te ver, uh, uh, moet zien te verbinden. Maar dat is nou juist het probleem. Ja, natuurlijk. Die twee staan lijnrecht tegenover elkaar. En des te meer reden om je uiterste best te doen... en dat is wat ze nu ook aan het doen zijn, om daar ook uit te komen... vanuit de gedachte dat een gezamenlijke vakbeweging... zeker in de tijd die er komen gaat, van het grootst mogelijke belang is. Maar uit die gesprekken tot nu toe, heb ik begrepen... is gebleken dat die twee uh, lijnen tegenover elkaar staan. Of meer specifiek, Jongerius tegenover uh, bondgenoten van de Kolk. Nou, uh, voor pensioenakkoord, tegen ja, pensioenakkoord. Ja, maar ik vind dat je een stap verder moet zetten. Het gaat niet alleen maar over dat pensioenakkoord. Het gaat ook echt over de vraag, hoe gaan we hier nou, nou verder? Hoe zorg je ervoor dat de vakbeweging... Uh, een, een, een belangrijke rol blijft spelen? Uh, en dat moet ook... In, in ons land. Nou, Martijn mij... Jonk die knikte bij ook de tegenstelling oud-jong. Ja, nee, ik vind wat mij betreft, ik ben enorm teleurgesteld geraakt in de vakbonden uh, tijdens de hele discussie over het pensioenakkoord. Um, want ik vind, ik vind oprecht dat daar veel te weinig rekening is gehouden met uh, die belangen van de jongeren. En dat is, nou ja goed, het, het CPB dat gaat dat nog doorrekenen. Um, maar het probleem, wat, wat ik oprecht een probleem vind voor de vakbond, dat is natuurlijk de hele representatie het feit dat er zo weinig lid zijn... Um, en het feit dat ze alsnog zoveel te vertellen hebben. En stel je voor, als je dat dus doorrekent... stel je voor dat FNV-bondgenoten gelijk had gekregen. Of die had, he, die, en die hadden hun zin gekregen en het pensioenakkoord het was van tafel... vanwege het referendum dat ze hebben gehouden. Als je dan doorrekent, dat betekent dat 2% van de Nederlanders had bepaald wat er met het pensioenakkoord was gebeurd. Ja. En dat is heel veel macht voor een organisatie met zo weinig leden. Ja, we gaan niet hier het hele conflict opnieuw uh, op tafel nee, leggen. Maar dat is een van de dingen maar... die, die, die ook daar besproken even... moet worden. Van hoe zorg je ervoor ook dat die vakbeweging dat die ook, ook bij jongeren je veel meer aanslaat? Ja, Natuurlijk. Maar ik wil ja. toch wel één, één ding zeggen. Ja, uh, uw eerste uitspraak, dat het pensioenakkoord... Is in zijn huidige vormgeving systematisch jongeren benaderd is... feitelijk onjuist. Het pensioenakkoord is nog niet af. Er moet op allerlei momenten nog vervolgafspraken gemaakt worden op allerlei onderdelen... en afhankelijk van hoe je die vervolgafspraken maakt... kan er natuurlijk een verschil in behandeling tussen generaties gaan bestaan. Er zijn ook invullingen denkbaar. Als ik zo heen met mij ben, de ouderen een veel hogere rekening betalen. Ja, ja. Dat betekent dus dat het vervolg heel belangrijk is... maar het huidige pensioenakkoord kun je niet aanvallen... Op grond van een zogenaamd oneerlijke verhandeling nou, dat, van de jongeren. Dat jongen. ben ik niet helemaal eens. Want als dus je kijkt naar die. Is misschien wat te technisch. Maar ik ja, kunnen hier toch om... bijna die hele onderhandelingen <laughs> over. Ik <de, laughs> weet bent, niet dat dat vanochtend. de dat er niet mee eens. Is. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Maar hij mag ik nog één, één opmerking maar... over: dat financieel toetsingskader, wat ja. waar het uiteindelijk oh. over, over zal gaan, ja. dat komt nog allemaal aan de orde. Ja. En daar zullen precies. ook wij als Partij van de Arbeid ja. heel precies naar kijken. Juist om ervoor te zorgen dat er een goede balans komt tussen jongens. Maar dat hebben wij ook gezegd. Dus het samen met de jonge socialisten zitten we ook in die pensioenopstand. Um, en en nou ja, daar hebben we ook gezegd, ja, het spel is nog niet gespeeld in juist van die uitwerking. Ja, dat ja. moet nog een hele hoop gaan ja. nou ja, dat. Okay, Zeker. Nou, Vanavond eh, moet er een uitkomst zijn, in elk geval in dit conflict. <lacht> ja, en, en als ik dan tenslotte ook mag, nog even Margriet. Ik zou het nou. ook nog zo kunnen zijn dat het hele akkoord van tafel moet... omdat we veel meer moeten bezuinigen? Nee, dat denk ik niet. Het akkoord Nee, <lacht> ja, dat denk ik niet. Okay. Um, <lacht> Goed. Allá, iets anders wat uh, deze hele week in het nieuws was... en natuurlijk vandaag ook weer in de kranten staat... dat zijn de verhoren van de Financiële Commissie. Commissie De Wit verhoort uh, de betrokkenen over de kredietcrisis van 2008. En gisteren was er een uh, spannende dag... omdat toen uh, Wellink werd verhoord, president van de Nederlandse Bank. En hij zei, wij hebben gewoon de ineenstorting van het stelsel niet voorzien. Maar ja, ik bevind me in goed gezelschap, namelijk de rest van de wereld. U lacht meteen, Martijn Jong. Ja, dat is een, dat is een rake opmerking. En dat ja, heeft er ook wel gelijk. En ik vond um, de vraag die hij zich stelde... Van, nou ja, waarom hebben we dit niet zien aankomen? Uh, dat was een hele relevante vraag. En ik hoop ook dat die commissie... het is niet precies de vraag die het onderwerp is... van onderzoek van die commissie. Maar ik hoop wel dat ze daar eens goed over nadenken. Van hoe, waarom hebben we het niet zien aankomen? En natuurlijk te helder, wat kunnen we voorkomen? Ja, maar is het is niet een beetje raar dat zo'n belangrijke toezichthouder... zo'n zo crisis zo ja, toch een beetje makkelijk wegwuift? Ja, we hebben het niet zien aankomen. Hmm. Eigenlijk heeft niemand het zien aankomen. Hij is niet weg, maar ik vind het een alles in kanttekening. Je kunt natuurlijk van die bankiers nog denken... het was hun eigen belang om uit te doen alsof er niks aan de hand was. Misschien. Maar toezichthouders wereldwijd worden juist betaald... en ook goed betaald om inderdaad crisis te voorspellen... en daarop te anticiperen. En, en dus, wereldwijd, niet alleen in Nederland wereldwijd heeft niemand het zien aankomen. Dat is op zich heel opmerkelijk, maar het is wel relevant. He, met ja, maar... de kennis van nu kun je makkelijk zeggen dat het anders moet. Ja, ze hadden niet... het niet gezien. Nee, maar als ze het niet gezien hebben, dan hebben ze niet goed opgelet. Zegt dat is u. maar vraag. Uh, misschien was het in zekere zin ook niet te bevatten en niet aan te zien komen binnen zoals we toen dachten dat de wereldeconomie werkt. Maar dan is eigenlijk zo'n toezichthouder ook helemaal niet nodig. Nee, nou dat is maar de vraag. Hè. De toezichthouders kunnen ook leren. En laten we vooral hopen dat ze dat doen. Soms gebeurt er wel eens iets wat je niet aan ziet komen. Ja, je kan, je kan dat... ook zeggen dat die commissie de Wit er nou juist is... om te kijken op welke punten dat nou, het nou mis is gegaan... en daar ook de lering uit te trekken. En uh, er zijn een aantal elementen. We hebben zien aankomen op een gegeven ogenblik... dat die schuldencrisis, dat die huizen, uh, met name in de Verenigde Staten... dat die in hoge mate overgewaardeerd waren. Maar de enorme dreun die er toen met die Lehman Brothers was... dat is opeens de, de, de versnelling geweest... die op dat ogenblik niemand heeft zien aankomen. Ja. Maar, maar kunnen we dan nog wel vertrouwen hebben in de toezichthouders voor de toekomst? Ja. Want ja, als ze dit niet hebben zien aankomen... Maar luister, je kan niet zeggen van die toezichthouders hebben het niet goed gezien. Dan maar geen, Dan toezicht. maar geen toezichthouders. Dat is ongeveer hetzelfde wat het kabinet zegt met, met het persoonsgebonden budget. Er wordt gefraudeerd, dus weg met het hele systeem. Dat is ook niet goed. Kijk, die heeft u maar meteen even ja. terug, hè? Ja. Zo, vanmorgen. Een heel onbewaakt ogenblik gooit u dat er zomaar in. Zomaar. Laten we nog één ander onderwerp bij de kop pakken, namelijk de zorg. In de Telegraaf staat dat uh, patiënten in de toekomst veel duurder uit zijn voor hun zorg. In een interview voorspelt uh, minister Schippers... dat straks uh, mensen bij de huisarts hun portemonnee moeten gaan trekken. En dat is, zegt Schippers, onvermijdelijk. Want het basispakket is gewoon te riant. Meneer Cohen? Nou ja, het, het basis. Het, het, het gaat, kijk, dat het hartstikke duur wordt, dat weet iedereen. En de volgende is de vraag: van, hoe ga je dat nou aanpakken? Uh, en om één punt daarin te nemen, wat ze ook in dat interview zegt: van we zullen voor onze huisarts moeten gaan betalen. Ik weet dat niet. Ik denk het eigenlijk niet. Zij denkt Die huisarts, ja. Maar ik denk, die huisarts, dat is nou eigenlijk de poortwachter voor het hele systeem. En als je, hoe, uh, hoe meer je bij die huisarts kan doen, die huisarts is bij wijze van spreken vijf keer goedkoper dan als je het verderop in het systeem gaat doen. Dus daar past daar nou mee op. En verder Pas op het één, systeem, dan bedoelt u de specialisten. specialisten de, ja. ziekenhuizen, daar valt een hoop, denk ik, te doen. En in de tweede plaats, en dat is echt een politieke keus die je gaat maken... van hoe groot maak je nou dat basispakket? Nou, ik ben ervoor om wel echt een heel stevig basispakket te hebben. Omdat juist dat ook voor... ja, dat vind ik een, een vorm van, van, van eerlijke verdeling... over uh, het, het verzekeringsaspect wat erin zit... waar het nou juist zo is dat mensen zich op het gebied van gezondheid... ja, het is, je moet geluk hebben voor een belangrijk deel... of je daarin uh, ernstig in terechtkomt of niet... Ja. Dus ik ben voor een heel stevig basispakket. Maar Schippers zegt daarvan, dat is al te riant. We zullen moeten gaan betalen voor de rest van de zorg, Martijn Jonk. Uh, nee, ik denk, ik denk wat de minister stelt, dat is onomkoombaar. Uh, ik denk, als je, als je kijkt naar de problemen die we in de zorg gaan kijken... de kosten die het met zich meebrengt... daar zit natuurlijk ook een heel, heel sterk dat, dat generatieverhaal uh, in. Dus, en, en ik denk dat de hele discussie over de pensioenen verbleekt... Straks bij de discussie die we daarover gaan krijgen. En ik denk niet dat je eraan ontkomt dat de basispakket uitgekleed zal worden... dat we veel meer zelf zullen moeten betalen voor zorg. Dat je misschien veel meer zelfverantwoordelijk wordt voor een heel groot deel van die zorg. Daar gaan we echt niet aan ontkomen, want het wordt veel en veel en veel te duur. Maar ook gelukkig steeds dat beter. Nee, dat maar, is dat, deel, maar dat, dat, is dat is een deel, deel van, van het probleem. verhaal. En ja. ook wel een, een, een, een, een laat maar zeggen, een positief deel van het verhaal. De, de zorg wordt natuurlijk steeds beter. Er komen ja, maar steeds er... nieuwe middelen bij... Die zijn fantastisch, die willen we allemaal, maar helaas, die zijn duur. Ja, maar meneer en misschien Ringer, moeten we, kan... we ons enig moment afvragen... Ja, ja, of we niet een stukje eigen consumptievrijheid moeten inleveren... terwille van de zorg die ik allemaal belangrijk vind. Ik denk dat eigenlijk dat iedereen dat wel wil. Daarmee is het verdelingsprobleem nog niet opgelost. Ja, Jok, nee. is gelijk als je zegt, daar ligt echt een lastige vraag. De SER heeft een adviesaanvraag van mevrouw Schippers gekregen. We krijgen een jaar de tijd... Om eens na te denken over de toekomst van de zorg. Dit is precies het hart van die discussie. Maar wat het doel is. Je is de... Nou ja, ja, dat vind ik precies ook. Dat is eigenlijk ook de politieke vraag die er ligt. Ja. Eigen, een, hè, zoals Rinaldo Kan zegt: een eigen stukje uh, consumptie uh, inleveren. Ja, dat betekent dus dat je, dat, dat je het belangrijker vindt dat je uh, uh, met elkaar een goede gezondheidszorg hebt. ten koste van eh, eigen mogelijkheden voor, uh, voor, het, voor het inzetten van je geld. Ja. Nou, dat betekent dus dat, dat je daarmee kiest voor of een bredere basispakket... Uh, of voor een kleiner deel. Nou, ja, dat maar, is echt een politieke vraag die daar ligt. Ja, maar ik vind dat zo ingewikkeld klinken. Een eigen stukje consumptie inleveren is ja, ja, dat betekent dat belastingen dus. omhoog. Ja, is kan dat kan het betekenen. Ja, kan het betekenen dat je dus meer voor, uh, daarvoor betaalt. En dan krijg je daar goede gezondheid voor terug. Of dat je uh, een, een, een derde vakantie naar uh, iets anders hebt. Dus dat kan natuurlijk ook betekenen. Wat eigen bijdrage erbij, Wat eigen risico ja. te mogen. Ik, ik ben het dus. Het zijn politieke vragen, maar linksom of rechtsom moeten we onderkennen dat het aandeel van de zorg en dat we gezamenlijk per jaar besteden, van jaar tot jaar sneller toeneemt dan de economie groeit. Dus vroeger of later gaat dat wrikken. Ja, dus je... Dat gaat nu eigenlijk behoorlijk. Het... Ja, ja. Maar het is, ook, het is ook helemaal niet, ook helemaal okay, niet gek... Heel. om wat meer inzicht te krijgen in wat het kost. Kijk, ik, ik, Het lijkt me absoluut niet vreemd... als je zegt voor de huisarts mag je best een kleine bijdrage betalen. En die hoeft niet omhoog te zijn. Maar het feit dat je ervoor betaalt... want het kost geld en je maakt gebruik van een dienst... dat vind ik oprecht niet vreemd. Ja. En het, Kijk, je kunt, of, je moet, of je moet echt keuzes maken. Je zegt mensen moeten een groter deel zelf gaan betalen... Um, maar de andere optie is, en dat is als je, als je uiteindelijk niets doet... Um, dat we uiteindelijk alleen maar verschralen, ja. verschralen en verschralen. Ja. En dat ja, zijn ja. inderdaad de politieke keuzes die daaraan ten ja. grondslag moeten liggen. Goed. Oké, okay, nou, we laten het uh, wat dit betreft uh, uh, hierbij. Uh, maar we komen misschien op elementen hiervan straks nog wel uh, te spreken. Weekoverzicht. En ik ga me in van uh, Mark zijn uh, views. Mark his views. De visie van Mark Rutte. Als de machtigste man van de wereld wil weten hoe Rutte aankijkt tegen de crisis, dan telt hij mee op het wereldtoneel. Die crisis beheerst dan ook al het nieuws. De financiële crisis bedoelen we dan. Al is er kennelijk in het onderwijs ook van alles mis. Niet alleen ik, maar heel veel mensen die ervaren toch... dat er een gezagscrisis is in het onderwijs. En uh, dat je en jij zeggen, dat, dat, dat past daar niet goed in. Nee. Een gezagscrisis. Dat hippige je en jij uit de jaren zeventig... leidde volgens de PVV alleen maar tot ellende. En wie tegen die visie bezwaar maakte... werd deze week nog even de Killing Fields verweten. Voorzitter, dit komt uit de mond van aanhangers van Pol Pot. Ik, ik weiger me te laten aanspreken op fansoensnormen... door dit soort uh, ja, uh, nihilisten, laat ik het zo zeggen. Maar crisis is er dus in het onderwijs... waar volgens onderwijsminister Van Bijsterveld de ouders te veel afwezig zijn. Heel veel jonge mensen uh, die hebben een kind, uh, ze hebben een baan. Uh, en eigenlijk, het leven is eigenlijk een, een groot ontbijtbuffet... waar je eigenlijk alle gangen graag van wil hebben. Meer tijd aan je kinderen besteden. De minister huurde er, toen zij nog jonge kinderen had, gewoon iemand voor in. Dus dat kunnen andere ouders ook. De kinderen stevenen deze week trouwens op hun eigen crisis af. Een regelrechte Sinterklaascrisis. Ik heb een ernstige opdracht voor u om het paard van Sinterklaas... zo, zo snel als mogelijk op te sporen. Want de kinderen willen hun in Nederland willen hun schoen zetten. En het paard van Sinterklaas... Is de enige die alle adressen van de kinderen weet. Okay. Dus wilt u die opdracht uitvoeren? Onze schoen zetten, dat zouden we allemaal wel willen. Maar de Sint gaat dit jaar echt niet bij iedereen langskomen. Want het gaat helemaal niet goed in Europa. Minister Hille, vat het even bondig samen. Als je de vorige kant openslaat, beslaat, zie je wat er internationaal aan de hand is. En een overheid die zijn financiën niet op orde heeft, die kan het schudden. Dan vliegt je rente omhoog. Dan gaat je concurrentiepositie eraan. Er vliegt dus ook je werkloosheid omhoog. Dan gaat je hele economie naar de vaantjes. De hele economie naar de vaantjes. Zo staan we er dus voor. Intussen lijkt het 5 voor 12 te zijn voor de euro. Worden de noodfondsen opgehoogd... en de prijskaartjes in Griekenland alweer naar Drachme omgerekend. Met de wijsheid van nu zouden de politici van toen... die euro toch anders hebben aangepakt. Ik denk dat het uiteindelijk toch een misgeboorte is geweest... en dat we het beter niet hadden kunnen doen... Uh, het kan nog allemaal met een sissertje aflopen, maar als we dat van tevoren hadden geweten, denk ik niet dat iemand bij zijn volle verstand eraan was begonnen. Tja, weten we alles van tevoren, dan hadden we, om maar wat te noemen, vliegveld Schiphol misschien ook wel ergens anders neergelegd. De ganzen daarvoor storen het luchtruim, ze vliegen de motoren in. Een van de weinige opties die overblijft is de jacht. Het vangen van de ganzen en vervolgens het uh, doden van de ganzen door middel van uh, het gebruik van gas. Had staatssecretaris Bleker net besloten dat in zijn nieuwe natuurwet toch niet op smient eenden mag worden gejaagd, gaan alsnog de ganzen eraan. Oswas ja. Oswas doen, dat was Paul Ulenbelt die vertelde in zijn beste Pols, namens de Poolse baanwerkers die dat in het Nederlands niet snappen, dat er een trein aankomt. En dat is misschien wel een mooie metafoor om deze crisisweek te beschouwen: is een trein eenmaal in beweging, dan dendert hij maar door. En dat was het einde van ons weekoverzicht. Tros, Radio 1. 22 minuten over 11, en u luistert naar Tos Kamerbreed. Tot 12 uur praten we met politiek leider van de Partij van Albert-Job Cohen, Alexander renault de voorzitter van de Serre, en Martijn Jonk, die vandaag afscheid neemt van de al door mij eerder genoemde enige kritische tak binnen de VVD. We gaan het eerst hebben over de ergens van de toestand in de wereld... en in Europa in het bijzonder. Als je al die verhalen over de euro... en de toekomst van de Europese Unie moet geloven... dan staan we aan de vooravond van de ondergang... of wellicht van de herrijzenis. Meneer Cohen, hoe kijkt u daar tegenaan? Waar staan wij? Het, is, het probleem is echt uitermate urgent. Je ziet dat aan alle kanten. En... Nou ja, er moeten uiterste pogingen elke keer opnieuw gedaan worden... om ervoor te zorgen dat die euro overeind blijft. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook allerlei belangen bij. Je zal dat op een goede manier moeten doen. Eh, zodanig dat... Eh, nou ja, dat, dat Ook op een zodanige manier dat de financiële markten er ook weer vertrouwen in hebben. Ja, meneer Renou, ik kan om even zo'n kort rondje te maken. Waar, waar staan we? Ik herinner me dat u een paar maanden geleden hier was. En toen zei u, u bent nog nooit zo... Uh, uh, zorgelijk uh, van vakantie teruggekomen ja. als nu. Ja. Is het nog erger dan toen? Ja, dat is het. Het duurt allemaal veel te lang. En elke keer dat er een knoop wordt doorgehakt... is dat eigenlijk een knoop die refereert naar wat twee maanden daarvoor genoeg was geweest. Uh, dat hebben we nu al een paar keer gezien. Dus met iedereen hoop ik dat uh, de, de conferentie die nu wordt gehouden... 8, 9 december, in ieder geval het verlossende woord zal spreken. Want het merkwaardig is dat iedereen ook eigenlijk precies weet wat er moet gebeuren... Dat is al lang niet meer verrassend. En wat er moet gebeuren is dat er een voorziening moet worden getroffen... waardoor de speculanten het perspectief krijgen... dat ze verder niet hoeven te speculeren tegen economieën als Spanje en Italië. Dat kost geld. Er is ook een route verzonnen om dat geld te vinden langs het IMF. Dat zal dus nu echt besloten moeten worden. En het tweede wat eigenlijk al heel lang vaststaat... is dat we het eens moeten worden over hoe we in Europa gaan voorkomen dat het weer gebeurt. Ja. En dat betekent dat er toch hoe dan ook meer greep moet komen... op de economieën die zich hebben kunnen onttrekken... wat ze eerder hadden beloofd. En dat we met elkaar moeten proberen de concurrentiekracht... van die zuidelijke landen naar het niveau van de noordelijke landen te trekken. Dat is in drie regels samenvat. De analyse die is helemaal niet zo ingewikkeld, ja. maar ja. het is erg lastig om al die landen op één lijn te krijgen, zodat we het nu kunnen gaan doen. Ja, en dat... Met elkaar, zegt u. Hè? Dat is wel ja. eventjes iets wat, wat ik heel belangrijk vind om, om, om van u te, ook te horen. Ja. Uh, het kan niet zo zijn dat er landen apart worden gezet. Nee. Men moet het met elkaar doen, ja. zegt u. Het is een Europese opgave. Hè? Mensen zeggen heel vaak, als de euro faalt, dan gaat Europa ten onder. Ik denk dat het precies andersom is. De euro is in gevaar, omdat we Europa niet op dit moment voldoende overtuigend kunnen neerzetten. Daar zit ons probleem. Het, het probleem is niet de euro. De euro is naar internationale norm een uitstekende munt. Met een heel goed werkwerk waar het gaat om inflatie. Met als je het allemaal optelt, een hele lage schuldenpositie. Beter dan de dollar, beter dan de yen. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat de landen in Europa en de afgelopen jaren in concurrentiekracht te veel zijn gaan verschillen. En die verschillen moeten we met grote spoed gaan proberen. Even, even dat rijtje afmakend uh, qua uh, pijlen van het gevoelsniveau. Ja. Martin Jonk, uh, hoe, hoe staat dat bij u wat betreft, de, de euro uh, Nou, dus het, het, vervelende, het vervelende van deze crisis is dat je altijd gewend bent... dat de crisis snel gaat en dat er ook snel wat gebeurt. En ik heb, ik heb nu het idee dat het telkens een klein beetje erger wordt... eigenlijk zonder dat we het echt... Doorhebben. Je wordt een beetje crisismoe. Um, de, de mensen, het wordt eigenlijk, er wordt heel veel in de media over gesproken. Maar de, de meeste mensen thuis die hebben het er eigenlijk niet eens um, een, een, een enorm over. Weet je, je, wordt, je wordt een beetje, op een of andere manier een beetje crisismoe... terwijl het steeds toch een tikje erger lijkt te worden. En dat is, het, dat is het meest verneukend. Is dat, is dat omdat uh, de mensen thuis, zoals u ze noemt... Uh, er nog te weinig van merken van die crisis? Nou ja, het is, het is voor Nederland inderdaad. Tot op, tot op dit moment gebeurt er natuurlijk redelijk weinig. Of is het maar... omdat er misschien vanuit de Nederlandse politiek... nog te weinig urgentie aan wordt gegeven? Nou, ik denk, ik denk als je, als je de, de minister en de minister-president... de afgelopen tijd hebt gehoord dat de urgentie uh, er wel redelijk in zit... Um, dus nou ja, daar, ja, daar is zult zult het niet te liggen. Om, om, om even te onderbreken. Nee, ik, ik, als, als, ja. als ik dat nou zo hoor. Ja. Hè, dat is, oh, dus ja. even, elke keer een klein beetje meer. Bedoel, dit lijkt nou echt ongelooflijk op de periode vlak voordat die Lehman Brothers uh, er kwamen. Want dan lijkt het er opeens op dat we straks verrast worden door het feit dat die ding, dat, dat ding uit elkaar ploft. En de gevolgen daarvan, nou dat is vandaag, deze week ook nog een keer... vanuit de ING is dat berekend. Het zijn echt verschrikkelijke toestanden die er dan aanbreken. En zonder dat je daar nou uh, allemaal angst uh, moet gaan aanjagen... dat is wel wat er op het spel staat. Dat is ook de urgentie die ja, het, er is. Dat is wat, wat Moody's afgelopen week ook in een rapport uh, heeft gezegd... van kredietbeoordelaar. Uh, maar die heeft ook gezegd, er is geen financiële crisis... er is eigenlijk geen monetaire crisis. Waar het om gaat is echt een politieke crisis in Europa. Ja, en, en we het, kunnen er gewoon niet uitnemen. Hè? Het is logisch op zich. Kijk, iedereen roept om politiek leiderschap. Alleen leiden met, met um, nou ja, de, als we alle instituties erbij optellen, misschien wel 35 mensen, is verdomd lastig ja nou, Om nou heel concreet te nemen. Er zijn, uh, op donderdag is er een toespraak geweest van de Franse president. En gisteren een toespraak van uh, de Duitse uh, bondskanselier mevrouw Merkel. En vooral mevrouw Merkel die zei onomwonden... dat we uh, toch naar meer samenwerking en meer integratie ja. moeten in uh, Europa. Ze zei wel dat die crisis een paar jaar gaat duren. En dat dat veel gevolgen heeft voor de welvaart, Maar meer integratie. En dat is niet de koers van dit kabinet. Nou, nou ja, het kabinet is daar dubbel over. Mark Rutte is daar heel dubbel over. Die zegt aan de ene kant, ja, er moet meer samen ge worden gewerkt... maar ik heb geen zin om nog, om nog bevoegdheden over te dragen. Laat, ja, maar laat, dat moet natuurlijk. Laten we even ja, horen dat hoe hij dat, dat, dat zegt. Want hij heeft daar eh, inderdaad gisteren eh, op een vraag van een van de journalisten... tijdens een uh, wekelijkse persconferentie, heeft hij er iets over <coughs> gezegd. Um, laat maar even horen. Ik ben geen eurofiel. Ja, dus ik geloof niet dat Nederland beter wordt door massaal eh, bevoegdheden naar Brussel over te dragen. Ik ben ook geen euroscepticus die tegen Europa is. Ik beschouw Europa als een heel pragmatisch project... wat natuurlijk gedragen wordt door een gemeenschappelijke waardegemeenschap. Eh, Voortkomend uit het nie-wieder-kriek-ideaal van na de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook in de eerste plaats op dit moment een, een heel pragmatisch project... Eh, waarbij we ook eh, zeer actief deelnemen, ook in het Nederlands eh, belang... En wat nu moet gebeuren, is vooral dat landen die zich niet aan de afspraken houden... op de blaren zitten. Landen die zich niet aan de afspraken houden, ja. moeten op ja. de blaren zitten. En ja. verder meer, is het vooral een pragmatisch dat. project. Ja. Maar, dit, ja, maar, ja, dat is maar dit is de dubbelheid dat. die ik ja, zit. Ja, die bedoel, dubbelheid zit daarin. En, en als je zegt van landen die het niet goed hebben gedaan moeten op de blaren zitten... ja, in feite zeg je daarmee dat alle landen op dezelfde manier behandeld moeten worden. En dus ook als op een gegeven ogenblik daar iets in Nederland zou gebeuren wat niet klopt... dan zit je ook op de blaren. Maar dan zegt hij van ja, maar dat gebeurt niet, want wij doen het zo goed. Ja, dat, dat, die twee dingen gaan niet samen. Ik ben er ook voor dat er wel, wel degelijk zo'n zo zo begrotingsafspraken eh, worden gemaakt. En die gaat over iedereen gelden. En natuurlijk, naarmate je je zaken zelf beter op orde hebt... betekent het ook dat je daar minder last van zal hebben. Ja, maar hoe, ik, hoe, was, hoe, ik was ja, heel ja, blij met de, de brief die het Nederlands kabinet uiteindelijk verstuurde... over hoe ze aankeken tegen deze vraagstelling. Van, van wanneer was die brief ook Die ook weer? brief is van een, een paar maanden geleden. Dus eigenlijk la, later gekomen dan ik had gehoopt. Maar daar stond heel duidelijk in en met dat voorstel van voor die commissaris met extra bevoegdheden... dat er wel degelijk behoefte was aan strengere discipline op Europees niveau. De interessante vraag is nog steeds... kan dat nu zonder dat er een verdragswijziging nodig is? Niet makkelijk, maar in ieder geval die route is duidelijk. Maar het is meer dan alleen straf. Natuurlijk als een economie op een of andere manier niet gedaan heeft... wat zou het moeten gebeuren, dan is er een extra inspanning nodig. Dat zijn lastige jaren. Maar de kern is niet bezuinigen, wat ik Hans Hille even horen zeggen... Mm. Het is meer dan bezuinigen, alleen het is het herwinnen van je concurrentiekracht. Daar hoort bezuinigen bij, maar er horen ook diepteinvesteringen bij in de kwaliteit van je economie. En dat moeten we ook willen bevorderen. We ja. hebben er allemaal belang bij dat die zwakke economieën aan groeikracht winnen. Dat is de opgave. Ja, maar hoe, hoe typeert u nou de positie van dit kabinet, of in het bijzonder de minister-president, ten aanzien van uh, hoe het verder moet met Europa? Hè? Cohen die zegt: het is een vooruit beetje dubbel. met de handrem erop. Dat is zo typisch. Vooruit wijn, met de handrem erop. Vooruit met de handrem erop. Ja, dat is dus, uh, wat, wat betekent dat dan feitelijk? Nou ja, dat is Stilstand. Niet, nou ja, dus hij, hij moet wel vooruit, maar hij durft het niet zo te vertellen. Nee, en vind, daar zit meteen ook een probleem in. Ja, daar zit, hoe, hoe, waar staat u wat dit ik betreft? Ik zeg maar vooral een streep onder vooruit. En ik denk dat er inderdaad op dit moment ook van het Nederlands kabinet... en in het bijzonder van de minister-president gevraagd wordt... om duidelijk te maken aan ons allemaal waarom hij wil wat hij wil. En ik deel dus op zich het de voorkeur die hij heeft om op Europa te koersen om het belang daarvan voor Nederland nadrukkelijk te onderschrijven. Want nogmaals, als de euro faalt, is dat vooral een indicatie... dat we met elkaar onvoldoende vertrouwen hebben in Europa. Ja, maar u constateert dat, maar ik vraag aan u... waar vindt hij dat hij nu staat? In de NRC Handelsblad staat vandaag een hoofdcommentaar dat zegt... Uh, de premier zou meer de euro moeten omarmen... en de Nederlanders daar meer mee moeten uh, engageren. Dat zou ik ook verwelkomen. Dat heb ik net gezegd. Want dat doet hij dus niet, vindt hij. Nou, wat mij betreft kan het op dit moment niet voldoende vaak gebeuren. Er is maar die hij... achterdocht over ja. in Nederland zijn taak is denk ik ook mede om daar invulling aan. Te maar ik denk, ik ook. denk. ook. Nou ja, ik denk, er is natuurlijk de afgelopen paar jaar wel een beetje een sfeer gecreëerd in Nederland dat niets deugt aan Europa. Um, je zag bij de vorige Europese verkiezingen voor het Europese parlement. Heeft uw partij um, ook veel aan meegedaan, nou kijk, er, kwam, er kwam een heel interessant wagentje langs. Um, en, en dat was zeg maar, het, het euro-sceptici-wagentje. En daar kon je opspringen. En dat was electoraal heel interessant. De PVV deed dat, het CDA heeft er ook aan meegedaan. De VVD ook. Um, alleen je ziet, als je dat maar vaak genoeg gaat herhalen... dat mensen het ook echt gaan geloven. Um, en dat dat, dat, dat, dat, mensen, dat dat gewoon de mening wordt en de opinie wordt. En op het moment dat het dan tegen gaat zitten zoals nu. En je hebt een beetje steun nodig om verder te kunnen gaan met waar je mee bezig bent. In het belang van iedereen. Ja, dan, dan zie je dat dat tegen je gaat. Dat heeft, het tegen je gaat heeft u dat daarmee eigenlijk zijn eigen ruiten ingegooid? Vindt u? Nou of ja, de ik, ik denk ik, ons allemaal in Europa ingegooid? Ja, maar kijk, het, het, het, het, het, het was iets te... Um, ik denk dat het iets te makkelijk. We hebben iets te makkelijk geroepen. Destijds. En van die, van, die kul, van die kul-dingen. als Brussel bepaalt uh, de, hoe krom de ban bananen zijn. Dat is logisch, want we hebben één interne markt. maar dat vertelt niemand erbij. Dat zijn allemaal nee, maar, daar zitten, dat soort dingen. maar daar zitten natuurlijk ook een aantal regels bij. waarvan mensen zich afvragen. Van waarom moet dat nou in Brussel beslist worden? Nee, als, je, als je deze kant op gaat, dan moet je ook nog een keer... het, het, het idee van probeer nou je regels op een zo laag mogelijk niveau te houden... dat moet je vasthouden en doe uitsluitend datgene op een hoog niveau. Wat ook echt moet. Maar daar zit ook... De, het scepticisme wordt daardoor ook gevoed. En daar zullen we dus ook wat aan moeten doen. Ja, maar dat je gaat... zal ook echt moeten, ook duidelijk moeten maken waarom Europa... Eh, en bedoel, daar zitten de, de politieke elementen die daar ook, ook in zitten... dat Europa ook een sociaal Europa moet zijn... en ook een democratisch Europa, dat hoort daar allemaal wel bij. Nee. Meneer, Jonk, meneer Jonk, betreurt u eigenlijk... Uh, dat is een wat sturende vraag. Uh, oh. Ik zeg het er maar bij. Betreurt u eigenlijk de standpunten van uw uh, VVD-prominenten... zoals Bolkestein, uh, Hogervorst, die zo'n uh, zo anti-euro-stemming uh, gecreëerd hebben... Nou, nee, ik, ik wil niet zo ver gaan dat... het Nou, probeer eens een kort helder antwoord. Je mag, er niet, je mag er niet over praten. Ik vind... Ik, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, uh, er wordt heel veel over gezegd. En dan word ik, die neuro en die seuro, die zouden moeten komen. Bent u Alleen blij gevolgen, met dat soort opmerkingen? van, nou ja, van mij en Maar ik vind, ik vind, als je het daarover hebt... dan moet je ook wel uitleggen wat je dan wil. En wat er dan is gebeurt. Vaak, nou ja, en het is heel vaak natuurlijk... Het is heel vaak, je roept maar wat. En uiteindelijk... Nou ja, bijvoorbeeld onze, onze directeur van het wetenschappelijk instituut. die roept dan vervolgens: we moeten de moet euro opdelen. er moet zo'n euro komen. En dat wordt op geen enkele manier onderbouwd. Ja, en dan denk ik: hou dan in godsnaam je mond dicht. Ja, want we, u vindt dat? We proberen eens te zeggen wat u vindt, echt zelf. Ik heb net verteld wat ik vind. Nee, ik vind, ik vind het, het, het, als je er niet over na hebt gedacht... op zo'n ingewikkeld op zo iets, dan moet je wat mij betreft je mond dicht houden. Maar ja, zou het dan eigenlijk een goed idee zijn... als dan nu de VVD een beetje op zijn schreden zou terugkeren... en zou zeggen, nou ja, we, hebben, we zijn wel een beetje cynisch geweest over, die, over dat Europa. Dat deden we alleen maar om uw kiezer een beetje te behagen. Maar eigenlijk, dit zijn de voordelen van Europa. Nou ja, en laten we daar nog voor staan. Volgens mij, volgens mij doet Mark Rutte dat momenteel ook wel uh, bij Vlaag. Die probeert ook uit te leggen wat de voordelen zijn. Maar, maar, maar, maar, maar, maar we zijn ook terecht kritisch geweest natuurlijk. En ik ben de afgelopen periode ben ik wel een beetje somber geworden, of pessimistisch geworden over de politieke samenwerking in Europa. Voor de toekomst ook. De, die culturele verschillen tussen die landen, dat, dat noorden dat. Um, zoveel gedisciplineerder lijkt ten opzichte van het zuiden. Dat ja. vind ik dat ja. Is, ja. Ja. is het lastig. Daarom we ook somber over. En het is misschien goed om nog eens te zeggen... dat wat we meemaken hier ook onderdeel is van een nog weer groter geheel. Want wat feitelijk hier gebeurt, is nog steeds het gevolg... van het feit dat wereldwijd er veel te veel schuld is. We zijn met elkaar veel te veel schulden aangegaan. De financiële crisis, waar nu de commissie de Wit op terugblikt... heeft ook dat als achterliggende oorzaak. En dat moet er nog steeds uit. Er was heel veel schuld... Heel veel private schuld, hypotheekschuld in Amerika. Het is in belangrijke mate nu publieke schuld geworden. Ja. Dat zien we nu in dat europrobleem weer spiegeld. Dat moet er dus uit. Dat ja, wordt en, lastig. En, het gaat tijd kosten, maar het moet er wel samen aan werken. Met, en, met Europa samen hebben we de beste kans daar een oplossing voor te komen. Ja, ik vind dat wel heel belangrijk om dat ook nog een keer te benadrukken. Het, war, het was voor een belangrijk deel private schulden. Die ook echt een gevolg zijn van datgene wat sinds de jaren tachtig allemaal mogelijk is gemaakt. En waarbij ook toezicht, dus ook losgelaten is voor een belangrijk deel. En het was noodzakelijk, omdat het anders nog een veel grotere dreun was geworden, dat die private schulden... Uh, publieke schulden zijn geworden. Laten we dat even niet vergeten. Het is niet alleen maar aan die landen te wijten wat er, wat er ja. gebeurd is. Het is voor een belangrijk deel ook echt aan die financiële sector te wijten... wat er gebeurd is. Ja. En uh, dat dat opgelost moet worden, dat is duidelijk. Maar laten we nou niet gaan zeggen, wat ook heel veel gebeurt... Ik bedoel, daar is, daar is uh, Rutte ook sterk in, om te zeggen... Hoor, die landen die moeten zich weer een beetje, een beetje hernemen. Ja, het komt door het feit dat die landen dat moesten doen... doordat die private schulden zijn omgezet in publieke schulden. Ja, dat, is niet, dat is niet waar natuurlijk, helemaal. Want als je naar Griekenland kijkt, die economie... is gewoon op geen enkele manier. Ja, maar, dat is, maar dat is maar een heel dat klein deel van het probleem. En als je, als je kijkt op wat er, wat er in andere landen is gebeurd, wat er in Spanje is gebeurd, eh, dat is echt een gevolg ook van maar, het feit dat er maar, maar raak is nee, gegaan. Nee, en dat banken, is niet door de overheid. Ja, maar die gebeurd. banken die hebben. Die, die, die, die hebben steun moeten krijgen. En dat is een een weeffout. Dat is een, een, een weeffout ja, in ons systeem. Dat er klaarblijkelijk... Met een erg goede ja, klaarblijkelijk oplossing banken, is een Europese oplossing. Ja. Er moet Europees, groot, Europees toezicht Europees op de banken. Nee, maar wat, wat ik maar wil zeggen is... je moet ja. niet vergeten, kijk als het om over Frankrijk gaat... Italië, Griekenland, noem het maar op. Daar zitten gewoon hele grote problemen... sociaal-economisch gezien. En daar moet flink hervormd worden. De, ja. de pensioenstelsels, noem het allemaal maar op. Ja, maar goed, laten we één punt van... René de, die de heeft het over een, een Europese oplossing, een gezamenlijke oplossing... Om, dat, om al die problemen te overbruggen. Nu heeft Merkel daar eh, gisteren, de Duitse bondskanselier... een heel duidelijk voorstel over gedaan. Eh, er moet een fiscale unie... Komen. Dat is dus een veel verdere integratie. Als wij samen, uh, of was in Brussel de belasting geïnterd. Ik zeg het maar heel simpel. Of dat je in ieder geval daar wat meer afspraken over maakt om dat op elkaar af te stemmen, dan gaat dat oh. vrij ver. Bent u daarvoor, meneer Koor? Ja, Coyne? wacht even belasting. Hè? In de fiscale unie, dan denk ik bij fiscaal denken wij meteen aan belasting. Maar het is het, je moet de vertaling vinden van de fiscal Union. En dat hmm. is veel meer een begrotingsgroep. Uh, en dan gaat het erom dat je dat, dat die begrotingen op... zodanig zijn. Dat is, dat is datgene wat er nu mis is gegaan, dat dat niet meer gebeurt. Ja. En dat vraagt dus inderdaad ook een forse controle vanuit een centraal park. En te... zou u voor zijn? Daar ben ik voor om dat te doen. Het, het Europese parlement van... is er ook voor ja. En wat nog wel maar... van belang is, is. Dat... En, dat zal je... en ik denk ook dat. Het... daarom ja. kan je ook niet nu. Als je, als je hier ja tegen zegt, moet je ook nog wel even weten waar je precies ja tegen zegt. En dat zal echt nog heel raakte ja, okay. moeten Ja, oké. Maar u zegt ik ben daarvoor. René kan u zegt uh, ik ben daarvoor. En goed, de begrotingen beter op elkaar afstemmen. Richtlijnen strenger, uh, misschien een bepaalde uh, Europese belasting. Nee, hoe dan ook. Tijdig, tijdig signaleren als we het ja, niet ja. oké, okay. Verdere integratie, hoe dan ook, dat is in elk geval het woord wat Merkel gebruikt. Wat zei uh, Mark Rutte gisteren, de premier, daar ben ik tegen. Ja, nou ja maar dat is, daar is weer die dubbelheid die daarin zit. Nou, want, tegen want, is want hij, die dubbelheid. Nee, nee, nee, maar hij heeft ook al gezegd... Van, ja, we zullen, als hij roept, al die landen die zullen zich beter moeten houden aan die afspraken... dan doe je dat. En dan, en dan roept hij nu, ja, dat kan allemaal al lang. Maar dat hebben we gezien. Dat gebeurt dus niet. Dus je zal daar echt steviger afspraken ja, maken. Ik denk dat het we woord moeten... de fiscale unie ook wel verwarrend is. Ja. Ja, dat is verwarrend. Ja. Kijk, wat, wat Waar we enorm voor moeten oppassen is dat we dat we nu te overhaast um, en, en, en te snel. Um, verdere integratie gaan doen, want we hebben gewoon... een enorm groot probleem. We moeten alles doen... En, dat moet, en daar moet Brussel ook meer macht voor krijgen... om ervoor te zorgen dat landen zich aan die begroting houden. Ja. Dat, je dat, ja. he, dat je dat in de gaten ja. houdt. Maar Europese belasting, ja, ik moet er, niet, ben ik ik ook moet er niet, oprecht niet... maar oké, okay, okay. dat misverstand nee. met fiscaal... Nee. Dat, dat hebben we dan ook nee. eventjes hier recht ook gezet. Nee, dat maar... niet, omdat... dat natuurlijk ook volkomen terecht, he, is, is dat hier al gezegd... He, de, de, de Nederlandse bevolking, die staat daar niet op te wachten. En dat is niet alleen de Nederlandse bevolking. Je zal dus ook echt, ben ik met kan eens... ook duidelijk moeten maken, welke stappen je moet zetten, ook ten faveur van, uh, van onze eigen welvaart. Ja, toch zijn er economen gisteren ook weer... een, een, een, een brief van Nederlandse ondernemers in het FD. Uh, twee weken eerder een brief van economen. Die zeggen allemaal, er is haast bij, politiek Doe nu eindelijk wat. Ja, nou, dat is die urgentie waar we ook mee begonnen. Ja. En dat dat ook van, vanuit die positie wordt gezegd. Laat ook nog een keer zien wat er gaat, zou, zou kunnen gebeuren... wanneer die euro het niet haalt. Weet je wat nou zo raar is? Dat uh, uh, economen sturen brandbrieven. Uh, ondernemers sturen brandbrieven. Eh... Uh, een oproep aan de politiek. U bent ook een onderdeel van die politiek. Dus voelt u zichzelf ook aangesproken op dat uh, uh, nou, haperende, falende beleid? Denkt, ik geloof dat de Partij van de Arbeid in de afgelopen tijd ook duidelijk heeft gemaakt... hoe belangrijk wij het vinden dat die euro gesteund wordt. Nee, maar ik had het even over, over schuld en boete. Falen. Ik bedoel, er wordt een oproep gedaan aan de politiek. Een politiek die niks doet. Voelt u dat ook uh, eigenlijk ja, zelf? Ik ben het met Rino kan eens. Het is wat er in de afgelopen toppen... al die, die, die, die de top der toppen telkens gebeurd is. Het is too little and too late. Ja. En, en, en uh, dat is... Dat kan niet. Terwijl je tegelijkertijd... Ik begrijp er iets van. Kijk, Duitsland moet het... En samen met Nederland en een paar anderen. Wij moeten het betalen. En de anderen, daar moet iets mee gebeuren. Dat gevoel... Ja, dat, dat, dat kan alleen, ook als je duidelijk maakt wat de opbrengst daarvan is. En die dus opbrengst het is. Een heel, duidelijk heel complex proces, ja. dat weten we ja. allemaal. Maar de realiteit is natuurlijk dat Duitsland en Frankrijk het eens moeten worden. En als dat gelukt is, helemaal gelukt is, dan is toch de verwachting rechtvaardig dat de rest wel zal volgen. En ik hoop dus nu vooral dat tussen nu en de volgende conferentie Duitsland en Frankrijk het eens zullen worden. En in worden. het verlengde daarvan ja. is het ook wel weer heel beroerd voor ons om te constateren dat dit juist is. Want Duitsland en Frankrijk, daar maken wij geen deel van uit. Wij wouden graag ook nog iets over mij tellen. niet. Nee, dat nee. is uh, bijna en gebeurt, dus, maar. En dus betekent dat ook dat, dat, dat die hele democratische, democratische uh, tekort... wat hierin zit, daar moet dus echt ook opgeheven worden. Ja, maar hoe, hoe dan? Maar ja, Even, moet maar daar dus om, moet het verdrag gewijzigd worden. Dat, dat, zal dat op een gegeven moment moeten. Daar, dus daar zou weer ook voor zijn eventueel. Als het... Als het noodzakelijk is, dan moet dat dan. Maar ik, ik, wat ik net ook al zei... Europa kan alleen maar goed functioneren op een gegeven ogenblik... als, het ook werkelijk, als, als iedereen daar ook van het gevoel heeft... Van, ja, er, we hebben daar iets over te vertellen. Dus het democratische tekort wat er is, daar moet iets aan gebeuren. Ja, dan moet je, ja, dan moet je ook mee kunnen praten. Dat is, Dan moet je. Daar, daar moet je ook mee kunnen praten, ook ja. als Nederland, en, en daar aan tafel zitten. <coughs> en er zit en, ook en... nog wel weer een verschil tussen Duitsland en Frankrijk. Frankrijk wil uiteindelijk zeggen: van ja, wij willen als, als, als land willen wij er nog iets over te vertellen hebben. Merkel heeft nou ook gezegd: van ja, wij willen hier niet uiteindelijk niet de baas in spelen. Ja, Economische dat... integratie loopt op een politieke integratie. Ja. Daar is een disbalans, die is ook wereldwijd te signaleren, ook daar is de integratie van alle markten tot stand gekomen... voordat we de consequenties konden overzien, laat staan beïnvloeden. Ook in Europa zie je dat nu gebeuren. Daar zullen we iets op moeten verzinnen. En dat dat uiteindelijk toch de kant uitgaat van een meer Europa... maar vooral ook een beter Europa, een democratisch Europa... Een sociaal en ook een duurzaam Europa. Dat, ja. dat lijkt me allemaal makkelijk gezegd, maar nog niet zo makkelijk gedaan. Nee, nee dus en het is zeker nog niet zo makkelijk gedaan. Want in de tussentijd lijkt Europa meer te versplinteren dan bij elkaar te komen. We hoorden afgelopen week zelfs de Franse minister Juppé waarschuwen... voor een explosie van Europa en voor gewapende conflicten. Is dat dan inderdaad een realiteit waar we bang voor moeten zijn? Of is dat bangmakerij? Nou, het lijkt mij onverstandig om dat soort dingen nou te, nou, nou te roepen. Vindt vind u onverstandig dat ja, u dat gezegd heeft? Ja, ik vind het onverstandig om dat, om dat te doen, want dat... dat, dat, dat geeft weer zo'n zo enorme angst, uh, leidt ertoe. En is ook niet realiteit, zegt u. Oh, nou, <divorces> nou, nou ja, Hier Europa is op. ooit begonnen als, uh, voor vrede ja, en veiligheid. En zijn... ja. Als dus nu dat nu dreigt te verspreiden. Dus ouderen... ook goed Martijn, om je Raadille? dat voortdurend te realiseren. Ja, ja. Er, zijn Martijn, er zijn momenteel natuurlijk... Ik, ik zie nog geen directe aanleidingen om naar de wapens te grijpen. Dus ik denk dat dat allemaal wel mee zal vallen. Maar waar hij wel gelijk in heeft... dat is dat de meeste revoluties en de meeste... Oorlogen, uh, meestal ontstond op het moment dat er, er enorme economische malaise was... en er gevestigde belangen waren die, uh, die niet wilden verschuiven. Dat, dat zag je bij al die revoluties. Ja, en daar kwam ook sociale het, onrust van. We hebben vleiden. afgelopen week natuurlijk gezien in Engeland is er massaal gestaakt. Zijn er op allerlei plekken stakingen en acties geweest. Gisteren is er in België gestaakt, 50.000 betogers... Is dit de voorbode van iets wat verder over Europa zich zal gaan verspreiden? Ik hoop het natuurlijk niet. Ik hoop het niet. In Nederland hebben we wat dat betreft natuurlijk weer een goede voorgeschiedenis. Ik zie het ook niet zo gauw gebeuren. Maar ik vind wel dat het heel belangrijk is... nu dan die toekomst van Europa zo centraal staat in onze zorg... dat we proberen de discussie erover heel breed te voeren. Niet alleen in de politiek, maar ook daarbuiten. Het is echt een gezamenlijk belang dat we greep krijgen op onze eigen toekomst. En wat mij betreft moet dat dus een Europese toekomst zijn. Maar die is alleen kansrijk als het draagvlak voor Europa zich aanzienlijk... Verbreed en verdiept. Ja. En daar ligt er... dus een taak voor de politici. Voor de, voor de voor politici, politiek, maar ook voor organisaties, zeg ik dan maar, hè, zoals de CER, ook voor het middenveld, in welke manier dan ook gedefinieerd en hoe dan ook georganiseerd. Europa is te belangrijk om aan de politici alleen over te laten. Nou, als, als Europa uh, uh, te belangrijk is om alleen aan politici over te laten... zijn er uh, ten aanzien van dit punt bijvoorbeeld partijen die zeggen... nou, als er dan cruciale veranderingen toch nodig zijn om uh, de zaak te redden... moeten wij wel weer eens aan een referendum denken. In Engeland speelt dat heel specifiek. Meneer Cohen, nou, ja, D66, u bent daar altijd... Uh, hoe zeggen we dat altijd? Snurkend lid. Snurkend lid, ja. <laughs> Ik heb daar ooit veel fouten in gemaakt. Snurkend lid. Uh, die is altijd voor referenda, meneer Cohen. Zou dat ook eens een optie nou, kunnen zijn weer voor... Kijk, je ziet dat partijen, zich, dat partijen zich nu ook, ook op hun eigen positie verder uh, verduidelijken. En laat daar de verkiezingen maar over gaan. En het is niet okay. één vraag. Het is, het, het is een heel samenstel van vragen. En uh, die, die, die moeten in de normale verkiezingen die we hebben, moet daar een, een antwoord maar in komen. Maar die hebben we voorlopig niet, verkiezingen? Nou, dat, dat weet ik helemaal oh. niet. Nou, dat zal nog wel even duren, hoor. Nou, daar denk ik gewoon heel anders over. Daar, dus het dat begint nee, had ik al. al. Nee, maar goed, dat, dat staat echt nog in de sterren. Maar als ik nu zie hoe het... Eh, nou ja, als je tegelijkertijd ook ziet dat Europa dus echt zo'n centraal onderwerp is... en als, als, als je ziet hoe dat in de, in de, in de, in de coalitiepartijen... dat dwars daardoor heen snijdt... Eh, als er dan nog, wat deze, dit kabinet wil, ook nog enorm bezuinigd moet worden... nou ja, ik weet niet of ze eruit komen. En als ze er niet uitkomen, ja, dan zitten we snel aan verkiezingen. En dan vindt u dat bij de het hele het reden, hoofdthema is? Dat ligt in de reden dat dat een belangrijk thema is daarin is, ja. En wat mij betreft, ja. ik, vind, ik, ik vind het dan... je moet richting geven aan Europa... en wat mij betreft ook echt rekening houden... met wat we daar in het verleden over gezegd hebben. En de, de, die euroskepsis, die moet daar een rol in spelen. Vanzelfsprekend. Daar moet het dan over moet, gaan. Nou ja, nee, daar moet je dus ook voor die... Voor die waar wat mij betreft die sceptici ja. zeggen... van hoor, op die en die en die punt ben ik niet overtuigd. Daar zou je dus echt goede voorstellen voor moeten doen... waar je mensen wel mee probeert is te dat is dat, is dat, is dat is dat een optie, meneer Reno, kan... om het draagvlak echt te verbreden via wat Cohen zegt, verkiezingen en dan maar, Europa's hoofdthema? Als we verkiezingen krijgen, kan het niet anders dan dat Europa een hoofdthema wordt. En dan hoop ik echt dat politieke partijen goed na zullen denken... over wat ze de kiezers willen voorhouden aan opties. Eh, als het, eh, om wat voor reden dan ook, eh, geen verkiezingen worden... Maar er komt Wat u een betreurt, bedoelt u dat? Nee, nee. Oh. Ik, ik zeg maar, als, als er dus geen verkiezingen zouden komen... maar er komt een verdragswijziging. Ja. Als dat onvermijdelijk blijkt ja. te zijn... dan zal, zal in elk land van Europa ook daar een heel zware... en hopelijk brede discussie over plaatsvinden. Sommige landen zijn grondwettelijk gehouden... om daar een referendum te organiseren. Nederland is dat niet. Maar linksom of rechtsom weet je wel dat, dat dat moeten... een ingewikkeld proces gaat worden. Hoe zouden wij dat dan moeten doen als we niet per se gehouden zijn aan een referendum? Nou, er zijn natuurlijk ook manieren in Nederland... om dat zonder een referendum in de politiek af te handelen. Maar de vraag is of dat wenselijk is. Ja, is maar wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, hoe je het ook organiseert... het kan niet zo zijn dat je zo'n beslissing neemt... zonder dat iedereen royaal de kans krijgt zich in het debat te mengen... en zich er mening over te Maar goed, maken. dan zitten we wel met het resultaat... waar we eigenlijk vanmorgen ook de uitzending mee begonnen, Martijn Jonk... dat veel politici natuurlijk wel hebben gezorgd... voor een behoorlijke euroskepsis. Ja. Nou ja, maar wat meneer Cohen ook uh, zegt, wel terecht natuurlijk ook tot op zekere hoogte. Um, alleen ik denk echt dat we dat, uh, nou ja, wat beter moeten gaan uitleggen waarom het wel goed is. Wat we wel aan de euro hebben. Um, en waarom de, de samenwerking die we momenteel hebben in Europa, die economische samenwerking, ook gewoon een, een heel goed plan is. Alleen, ja nogmaals, ik ben wel heel somber over verdere integratie. En ik weet ook niet, ik, ik twijfel er oprecht aan of, of, of je dat of u dat moet willen, voor zover het niet noodzakelijk is... om te behouden wat we nu hebben. Ja, Dat is precies het punt. Hè. In, in uw in laatste zin geeft u al aan dat u zelf ook onderkent... dat er meer nodig is aan, laten we dan maar zeggen, coördinatie... en afstemming en, en niet vrijblijvende coördinatie dan nu. En de vraag is, hoe organiseren we dat? Hoe organiseren we dat? U hoeft het geen in integratie te noemen... maar als we als het eens zijn dat we die route moeten instaan... is nu nog vooral de vraag hoe. Maar mag ik dan heel even, want we, zitten, we hebben nu natuurlijk wel een kabinet... met een gedoogpartner die absoluut helemaal niets van Europa wil weten. Dat is toch wel een hele lastige vorm van samenwerking... als Europa zo belangrijk is, Martijn Jonk. Ja. Nee, op dit punt, en, en, en nou ja, het, het zegt, vooral, dat, wat, het dat, zegt dat, vooral wat over de PVV... dat je natuurlijk op het moment dat het lastig wordt... maar het geldt natuurlijk ook voor die, nee. die uh, militaire missie nee, die we nee, hebben gedaan. We, we, wacht wacht, dus, nee, wacht eens, wacht eens, het zegt wat over de PVV... nee, het zegt wat over uh, de coalitie, CDA, Partij van de Arbeid... of Partij van de <laughs> ik loop vooruit op de zaken, meneer Koen. <laughs> We wilden daar nog wel voor twaalf uur duidelijkheid over hebben. En dan weet u het vast. Over de coalitie VVD, CDA. Ik bedoel, die hebben dan dat probleem met de PVV... die van dat Europa, wat het belangrijkste thema is, ja. niks moet hebben. Hoe, hoe kan dat? Vindt u? Moet dat zo doorgaan? Nou ja, het, het, het werkt momenteel. Oh, het ja, werkt. Het, het maar, oh dat werkt. Dat zei Mark Rutte ook. Nee, ja, mensen vind het... vinden het moeilijk te begrijpen, maar hij zei inderdaad... Laatst in een bijdrage in even dagen herinner ik me. Het werkt. Ja, nou ja, tot nu toe. Tot nu toe werkt het goed. Ik vind het alleen. Uh, en wat mij betreft mogen de VVD en CDA de PVV er best wat meer op aanspreken... dat ze ook gewoon hun verantwoordelijkheid te pakken hebben. En iedere keer weer die plaagstootjes uitdelen. Iedere keer weer nee zeggen. En... Maar dat is, dat is wat hij dus absoluut hebt, niet doet, Rutte. Hebt, hij zegt, dat, nee, het, het werkt, en prima afspraken, nee, maar je klaar. Je hebt, je hebt getekend. En, en hij spreekt er helemaal niet op aan. Maar je hebt, je hebt getekend kabineken. voor dit kabinet. Wat? En dat houdt in dat je ook je best voor moet doen... om te zorgen dat, dat je dit kabinet en deze regering... Staat. Maar als nou het allerbelangrijkste onderwerp... wat we vanmorgen zo bespreken, het allerbelangrijkste onderwerp ook voor de volgende verkiezingen, namelijk Europa. Als dat nou voortdurend een bron van twist is... tussen deze gedoogpartner en de coalitiepartijen... hoe lang kan zo'n coalitie dan nog doorgaan? Ja, het, is, het is niet eens natuurlijk een bron van twist, want je weet... het is vrij helder wat hij wil, hij wil namelijk helemaal niets... En, ja, en, maar de en dan staat hij bij het debat en dan, dan scheelt hij wat. Um, en ondertussen en kijkt, hoe lang kan kijkt de nog coalitie doorgaan? naar de Partij van de Arbeid D66. Noem het dan maar op. De partij Geen die verantwoordelijkheid nemen. En, en dan wordt dus, meneer Cohen, uw partij uitgedaagd... om mee te gaan met deze coalitie. Nou ja, nee, ik ga helemaal niet mee met deze coalitie. Pieker er niet over met dit soort bezuinigingen... die echt terechtkomen bij mensen die dat het minste kunnen hebben. Er is dus geen sprake van. Dat neemt niet weg dat wij een eigen verantwoordelijkheid hebben... als het gaat over de euro. En daar zitten we de hele tijd over te praten. En die eigen verantwoordelijkheid die zullen we dus ook nemen. Ja, meneer Enokan, hoe, hoe kijkt u daar uh, het, paraplu het is, het is een, uh, overheen? Ja, het, is, het is een realiteit dat heel veel Nederlanders... Op de laatste jaren beland zijn in het kamp van degenen... die twijfelen over Europa. Die twijfelen ook aan globalisering. Die twijfelen aan de kansen die die wereld waar we op af de koersen hen gaan bieden en hun kinderen gaan bieden en die sepsis die nog veel breder is dan een euro-sepsis... en die ertoe leidt dat mensen wat meer naar binnen kijken... in plaats van naar buiten, die moeten we onderkennen, onder ogen zien. Het heeft weinig zin je daar alleen maar over op te winden. Het is buitengewoon belangrijk dat we proberen in gesprek te blijven... met al diegenen die twijfelen aan die toekomst... en kijken of we elkaar kunnen overtuigen dat er een gezamenlijke route is... die Nederland verder had. Nederland is bij uitstek altijd het land geweest... dat baat heeft gehad bij het functioneren in een open economie hebben als geen ander land daarvan geprofiteerd. Ja. Het is een van de mooiste, krachtigste Nederlandse tradities. Om die traditie zo in te richten... dat ook de aarzelaars en de twijfelaars onderkennen... dat er voor hen iets waardevols te verdedigen en te behalen valt. Dat is de grote opgave voor de komende maanden. Ja, ja, maar mooier dan in... dit kan ik niet zeggen u dat er een weeffout zit... in deze, in deze kabinet, ja. dit kabinetconstructie. Ja, nou, u noemt dat een weeffout, maar dat zegt u toch in feite dan ook... meneer Nee, ik, ik zeg dat het een realiteit is dat deze sepsis bestaat. Nee, dat maar... het dus niet verrassend is dat hij in de politiek terugkeert. Die zit niet alleen bij één partij of in de andere partijen. Wensen... Je de aarzelaars en de twijfelaars. Ja. Het is dus de taak van alle politici om te proberen hen te bereiken... en hen ervan te overtuigen dat inderdaad de ja, maar... wereld die zij... Angstig vinden en benauwend vinden dat die voor hen ook kansen biedt. Ja, maar als dat nou niet lukt om degene die zo aarzelt en wantrouwt ten aanzien van Europa te overtuigen, wat dan? Nou, dat, ik zou zeggen: dan zien we wel eens verder, maar laten we het nou, eens, we maar eens proberen. Dan zien we wel eens verder. Laat het maar eens proberen. En, en nou stapt u belangrijk. uitgerekend op dit moment de politiek uit, meneer Jonker? Juist nu een crisis is. Juist <laughs> nu een crisis is. Juist nu u mensen zou moeten kunnen overtuigen van de Europese gedachten. Ja, nee, maar de, de JOVD, die, uh, de JOVD die blijft, dat, die blijft dat ook wel doen. Alhoewel wij wel tot, tot het kamp uh, van de critici. Behoren. Alleen dat wil niet zeggen dat er niets aan duigt en dat het idee namelijk van die samenwerking, die economische samenwerking dat niet goed is. Ja, nog even naar één punt wat u zelf naar voren haalde, meneer Cohen. Als we praten over de crisis in Europa, praten we natuurlijk ook over bezuinigen. Er moet een strenger begrotingsbeleid komen. Dus er moet misschien ook in Nederland meer bezuinigd worden. Ik hoor u net zeggen: we willen helemaal niet bezuinigen. Nou, nee, dat was dat, hebt u dat zei u je? nee, nee, nee. Ik heb alleen gezegd. Dat met het, de, de vraag is, schuiven wij nou aan... stel dat dit allemaal misgaat met, het, met dit kabinet. antwoord is nee, omdat ik geen zin heb om op basis van datgene... Wat dit, wat dit kabinet nu aan bezuiniging heeft voorgesteld... om die maar gewoon voor mijn rekening te die nemen. Die 18 miljard, zegt u, die wil ik niet voor mijn kant. Niet nemen. Op deze manier, maar er is straks van. misschien nog veel meer nodig. Nou ja, goed, dat zien we dan tegen die tijd wel. En, en, en de vraag is, dat is de allereerste vraag die je dan moet beantwoorden... of je dan zoveel moet bezuinigen... Eh, als je ook tegelijkertijd ziet dat, dat, je, dat je een enorme crisis krijgt... en of daar niet ook investeringen tegenover moeten staan. Maar goed, het, het, het, het, hmm. we kijken altijd een beetje naar die bedragen... omdat dat een uh, soort piketpalen zijn. Uh, bij de formatie liep dat mis hè, met, die, met die 18 miljard. Niet om dat nou terug te halen, maar als we naar de toekomst kijken... zal u dan ook in een... Mogelijke nieuwe constellatie. Gevraagd worden. Cohen, wilt u meer bezuinigen? Misschien wel dan 18 miljard. En zelfs tenminste 18 miljard. Ja, maar miljard. dat vind ik niet. Dat is als absoluut niet de enige vraag die er, nee, is. Is, dus, er nee, nee, is. Nee, maar het is er wel één. Het is wel een nee, vraag. Ja, zekere, maar de vraag ja. is. Wat gaat, antwoordt ja, u dan op deze mijn, vraag? M, ons uitgangspunt zal zijn. Het, het, het Stabiliteits- en Groeipact. En de afspraken die je daar binnen maakt. Ja, oké. Okay. Maar, ja, nee, even, maar dat, even die piketpaal... Ja, dat, is de dat is de ruimte. Ja, ja dat zijn de, wat mij betreft de piketpaal. Want dat betekent en je wel concreet. Daar moet je een aantal dingen doen. Daar gaat het vervolgens ook over de houdbaarheid... van de overheidsfinanciën. Nee. Die zullen wij, ook wij, van zeggen... zoals we dat ook in ons vorige kiesprogramma gedaan... op orde willen hebben. En dat daar vervolgens een heleboel... dat je dat op een andere manier wil gaan doen. Dat spreek ik ook, als een paal, staat ook als een paal boven water. Eh, eh, wij zullen dan veel meer ook vragen van mensen... die nou, uh, die die, die aan, aan de bovenkant zitten. En wij zullen minder vragen van mensen die het, die het niet goed hebben. Ja. Maar en de, binnen de, de, die de sleutelwoorden zijn: concurrentiekracht en duurzame groei. Ja. Zuinig is daar een onderdeel van, maar dan nou, wel nadrukkelijk een, een onderdeel en niet het hele verhaal. Ja. Ja. Oké, okay. meneer Renoukan, wordt het als het allemaal erger wordt en wij proberen uh, uh, uh, niet uh, over de rand te vallen? Komt er ook straks nog eens een discussie over een uh, heel breed samengesteld kabinet... of een zakenkabinet, of hoe je het ook noemt... waarbij je minder vastzit en al die hele specifieke wensen en tegenstellingen van partijen? Ik heb geen idee. Dat heeft u nou, Ik verzin de... het ook, maar ik denk het is ik bijna 12. Tot dusver was er uiteindelijk heel weinig steun voor die gedachte. En uiteindelijk, je wilt toch vooral proberen langs de normale lijnen van de parlementaire democratie tot regeringen te komen. Dat lijkt mij nog steeds de beste route. Hm. Als, ja, als we hier als... volgende week zitten, nog heel afsluitend... want uh, vrijdag is dus die grote top. Bestaat de euro dan nog? Ik hoop het van harte, want anders hebben we echt een, een, een dijk van een probleem. Als ik nou, u had het net nog, ja. als ik daar nog één ding over mag zeggen, nu, heel kort. U had het over de Europese gedachten. Het is niet één Europese gedachte. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Maar Europa kan op zo ontzettend veel verschillende manieren. En daar moet het over, daar moet het debat over gaan. Daar moet ook het politieke debat over gaan. En zouden... dus of Europa of je daarvoor of tegen bent, maar hoe? En daar okay. gaan ook de volgende verkiezingen oh. over, hebben we hier geconstateerd. Dat is duidelijk, die er nog niet zijn, maar Cohen is er wel klaar voor. Uh, Job Cohen, dank. Uh, Alexander Rino-Kan en Martijn Jonk ook, dank. En veel succes ook in uw nieuwe loopbaan, Dankjewel. Martijn Jonk. Meer informatie over Trollskamerbreed, ga naar onze website... Troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending Liesbeth Witteman en Likie Braam. Techniek was in handen van Rolf Schreuder. Straks eerst de NOS, daarna de VPRO. En om kwart over één tros in bedrijf. Volgende week zijn wij er weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis samen Tros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen NEC. Het is neer, om naar te kijken in een De Graafschap Roda. En het doelpunt van de Graafschap. Ado dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg En Ajax Excelsior. Van Johnson neemt de komt de op de lat. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.